De atmosfeer was sinds de industrialisatie niet zo vervuild met broeikasgassen als vorig jaar. Dat zegt de WMO, de Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties. Volgens onderzoekers neemt de hoeveelheid CO2 alleen maar toe en moet er snel actie worden ondernomen. De cijfers verschijnen naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen die over twee weken begint. Daar proberen meer dan 190 landen het eens te worden over een akkoord om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Europese Unie roept de VS en China op in Kopenhagen met duidelijke klimaatdoelstellingen te komen. Volgens de EU verkleinen de twee landen met hun onduidelijkheid de kans op een effectief klimaatakkoord. De Verenigde Staten en China zijn de grootste producenten van broeikasgassen. Washington heeft al laten weten met een concrete doelstelling te komen. Ook China belooft minder uit te stoten, maar heeft geen cijfers genoemd. Een Duitse bankmanager die jarenlang geld van rijke klanten doorsluisde naar klanten met schulden... is veroordeeld tot 22 maanden voorwaardelijk. De vrouw die de elektronische Robin Hood wordt genoemd, heeft zichzelf niet verrijkt. Daarom hoeft ze niet de cel in. Tussen 2003 en 2005 haalde ze in totaal 7,6 miljoen euro van rekeningen. Een deel van het geld heeft ze nog teruggeboekt. Maar omdat sommige arme klanten niet meer uit de schulden kwamen, verdween er ruim 1 miljoen euro definitief. Bij TNT worden duizenden werknemers gedwongen ontslagen. Dat is het gevolg van een keuze die de vakbondsleden van het postbedrijf hebben gemaakt... in verband met een op handen zijnde reorganisatie. Een meerderheid van het personeel koos tijdens een referendum... voor het behoud van de arbeidsvoorwaarden en het salaris. De leden mochten kiezen tussen het inleveren van loon voor behoud van werkgelegenheid... of behoud van de arbeidsvoorwaarden met als gevolg het ontslag van 11.000 werknemers. Vakbond FNV vreest dat er 4 à 5.000 gedwongen ontslagen vallen...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 that I And that's why When I think yeah, get of all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 Waar je, toch, waar je eigenlijk toen tegenop keek, van, hey, die hebben toch een, een mooi een leventje, die, die, die, ja, die kennen het wel of die weten het wel. En uh, op een gegeven moment ja, kijk je tegenop. Zij waren dan twee jaar ouder dan mij, maar het was zo, ja. Ja, en toen ben je eerst begonnen met alcohol drinken? Ja, toen was ik twaalf. Toen was op een, bij ons in het dorp had je zeg maar, zo'n uh, kraampje staan en dan had je visengel, moest je met zo'n visengel een uh, fles angelen.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 makes the wind Dat is...